Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft nu gezegd dat hij wil... dat NAVO-lidstaten nog veel meer geld aan defensie gaan uitgeven. Vanochtend eiste hij dat de Europese NAVO-landen... onmiddellijk hun defensiebudgetten verhogen. Nu zei hij tijdens de NAVO-top in Brussel... dat de huidige norm van 2% van het bruto binnenlands product niet genoeg is. De meeste landen, waaronder Nederland, halen die norm nu al niet. Trump zei dat hij naar een percentage rond de 4 wil... Overigens ligt het defensiebudget van de Verenigde Staten op het moment ook onder de 4 procent. Waterstof kan in de toekomst aardgas vervangen. Volgens een certificeringsinstituut kan waterstof prima door het bestaande gasleidingnet en hoeven voor miljarden aan gasleidingen daardoor dus niet te worden vervangen. Waterstof kan een alternatief zijn voor huizen die niet voor andere gasloze systemen geschikt zijn, zoals vaak in binnensteden staan of zoals oudere boerderijen. Grote brand bij een opslag van elektrische fietsen in Nunspeet is onder controle. Veel mensen in de omgeving klagen over prikkelende ogen door de vele rook. Het pand is niet meer te redden, maar de brand is niet overgeslagen naar belendende percelen. In het gebouw lagen onder meer accu's voor elektrische fietsen. Die worden in speciale bakken ondergedompeld om te voorkomen dat ze ontploffen. Een gedetineerde in de gevangenis in Roermond klagen over een tekort aan zuurstof... Ze voelen zich benauwd, misselijk en kortademig. Acht gevangenen hebben een klacht ingediend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een van de klagers zegt dat de temperatuur in de cel vorige week opliep tot 40 graden. De gedetineerden denken dat de klachten worden veroorzaakt door een kapot afzuigingssysteem. Maar het ministerie zegt dat de installatie vorige week nog is schoongemaakt en dat die naar behoren werkt. Het weer, vanavond af en toe zon en in het zuidoosten mogelijke bui. Morgen flinke periode met zon. In het binnenland ontstaan weer stapelwolken. In het zuidoosten kan er een buitje uitvallen. En het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Zin in Zandvoort. Zandvoort.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 Simon en Garfunkel, ooit begonnen, ja. hè, ono, in, uh, in de wagen in Haarlem. In Haarlem, ja. ja, ja. ja Dankzij Koby Schreier die daar de scepter ja. uh, zwaaide en uh, zorgde dat er altijd live muziek was. Eerst is Paul Simon daar gekomen in zijn eentje. Die heeft daar, uh, ik geloof voor vijf man zitten zingen... Ja, dan zat bijna geen, geen publiek. Zo. <laughs> ja. En later uh, met, met carverkoel erbij. en maar ja, uh, dat, was, dat was natuurlijk nog niet. Uh, waren ze nog geen. Uh, nee, niet zo bekend, niet nee. bekend in uh, maar, Amerika. Maar uh, ja, uh, nog geen half jaar later. Uh, wereld. Wereld, wereld beroemd. beroemd Hoe is dat ja, Mogelijk, In ja. een half jaar. Ik zie ja. toch wel, uh, wel snel. Ja. ja. Hey, trouwens, ik dacht eigenlijk dat, dat jij bedoelde net... voor het nieuws uh, van, dat je de... de, de jaar nog, nog een ja, keer wilde nee, draaien. Nee, ik wilde gewoon ik credits geven... dat ze gewoon ja, volledige nummers een, mochten zien. Oh ja, dat een heel ander en volledig. Ja. Goed, ik heb wat uh, uh, klaargezet. Ja. En uh, ik denk nou... ik wil wat, uh, even weer wat uh, nederpop uh, draaien. Nederpop. Nederpop. Hè? Oh, ja. Dus ja, ja, ja, dus even in het eigen land... Uh, even blijven. Ja. Weer, weer misschien. Ja. <laughs> Het net ook al Hessel uh, ja, voorbij precies. kwam. Hey, maar uh, zegt, de naam, uh, Charles, zegt de naam Herman George van Loenhout jou iets? Herman George van Loenhout? Ja. Nee. nee, maar het zal wel een hele bekende vogel zijn. Hij is ons ontvallen hoor, twee jaar geleden. Oh? Ja, dat is Hans Vermeulen ook. Ja, nee, nee maar, maar dat is, is hem niet. Nee, nee. Hans ja. Vermeulen was volgens mij gewoon zijn eigen naam. Uh, ja, ja. Dacht ik. Nee. Ja. Nee, het is uh, Arman. Oh? Zijn, met die rode haren, die Ja, man. met ja. die rode haren. ben Wel ik te heel min. bijzondere. Heel bijzonder. Ja, uiteraard heb ik. Uh, ben ik te min uh, voor je neergezet. Dus. Nou, dan gaan we daar eens even naar luisteren. Wil je blijven? Oké. Okay.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 Monsieur Armand. Ben ik erin. Nou? Nou? nou. valt <laughs> vaalt, vaalt allemaal mee. Ja, ja. Luister. En oh, ik, ja. ik heb net uh, Bruce Springsteen uh, gedraaid met uh, My Hometown. Ja. Maar er is nog een andere groep die ook een liedje hebben. My Hometown. Overigens een heel andere melodie. Uh, en daar heb ik het over Marvin, Welsh en Ferrer. Ferrer. Ja. En jij weet wie het zijn? Eh... Nou, nou, nou, nou, nou, nou. No, no, ja, no. Nee, ja, nee, ja, ja, ja. Uh, ik kan er niet op komen. The Shadows. Van, oh ja. Ja, uh, de begeleidingsgroep van Cliff Richard. Dat is Altijd yes. die, uh, meneer Varr is daaraan toegevoegd. Verantwoordelijk voor het hoge stemmetje. Maar uh, lekker close harmony. Luister maar. My hometown. She's big and she's bright. backyard. is dirty and hard. It's now I see the flower grow. Yes, I can testify that it's no garden. One of these days, I'm gonna pack my bags and take a train to some big city where the lights are bright and I know all the girls. Smoke A fiery factory chimney stacks That gave you work But in return they choked you Choked you Ooh. When I wake up, I wake up in the morning started crying at the station She asked me if I wouldn't change my mind Afraid the city lights were gonna blind me The whistle blows and terminates my journey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 these days Ja, maar we zijn wel met uh, My Home Town. Nou, Onno, oh jouw ja. beurt weer eens. <laughs> <Ja. laughs> Om en om, hè? Om en om, hè? Ja. Nou, ik, uh, ik heb weer een uh, nummer van uh, Helene Fischer uh, meegenomen. Oh, jee. Ja, oh, nee. Volgens mij heb jij wat met die namen. Nou. <lacht> ik zag. Had, ze, ze, had ze, ze nog angerufen? Nee. Oh ja, schade dan. Ik heb alleen maar gewacht. Ja, gewacht en gewacht. Ja, ja. Maar <lacht> <Ja, ja. lacht> ja, ja. geen. Keine, keine Helene Fischer. Keine <lacht> geen kein Helene Fischer aan het telefoon. Nee. Und, und dann können wir auch nicht äh, tanzen. Nein. Nein, das ist eine Nummer, das habe ich äh, mitgenommen. Also. Helene Fischer, schon ah. lang nicht mehr getanzt. Sie kommt wie immer spät nach Haus, nimmt so wie jeden Tag die Post mit rauf. Niet op. Sie denkt mal wieder nur Papier, doch heute liegt da plötzlich mittendrin. Ein Brief van ihm. Ihre Hände zittern, als sie seine Worte liest, und Tränen laufen über ihr Gesicht. Schon lang nicht mehr getanzt met dir, wann bist du? Ich dich schon tausend Tage schon lang nicht mehr mit dir gelacht und jede Nacht und Tag gemacht, du fehlst mir und hoff so sehr, ich fehl auf dir. Du hast schon lang nicht mehr getan, mit mir Zu ihm trifft ihn wie damals in ihrem café und tanzt mit ihm, und gleich morgen wieder neu verliebt, schreibt sie einen Brief an ihn zurück, verrückt vor und Glück ihre Zahl. Het is niet veel. schon Lang niet meer getanst. Nou ja. Is hij er nog een gekomen to die en Het was gezongen. Ja, maar ik wil jou jouw met maar mijn voeten doen. Zozeer. Ja, ja, ja. Oh. Uh, jouw ja, beurt weer. He? Ja, ik, ik neem me, wat heel anders weer bij de kop. Geen alleen Fischer, want die kon niet. <laughs> jij hebt, jij hebt nee, die heb ik ook... Nee, die zet ik maar nog wel vanavond vanavond. Dus. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> hey, maar de casual, zeg je dat nog iets? Ja, maar ik kan er niet zo gauw meer in, uh, nou, een nummer meer. Uh. Dit, was een, dit was een grote hit van de casuals. so wild and so full of bliss Casuals met Jasmine. Nou, toen, toen je de eerste klank ja, hoorde. Wist ik het ook hoorde weer, ja. Toen, ja, toen wist je het weer. Ja. ja, dan kan je niet meer zo gauw een nummer bij een uh, artiest uh, weleens, uh, plaatsen. Oké. Okay. Ja. Wat heb jij nou weer voor ons? Ik heb uh, nou de vorige keer had ik eigenlijk ook al een, uh, een nummer hetzelfde nummer, zeg maar. Maar dan nee. van een andere artiest meegenomen. Ja. En uh, deze keer wil ik hem uh, namelijk uh, nadraaien van Andy Williams. Oh! En ja, ook Andy Williams heeft dit nummer al gezongen. Ik zei het ook vorige keer. Uh, Nederlands Diamant, hè? Neil Diamond. Hij uh, yeah. heeft het ook gezongen. Uh, hoe heet ze nou ook alweer? die uh, Van uh, uh, Brit uh, Brit uh, British Cut Talent of zo. Die, die huisvrouw. Uh, oh, is, weet niet wie je bedoelt? Ja. ja. ja. Ik Kan ook nog even niet op de naam gekomen. komen. No. Alzheimer no. Light. <laughs> <laughs> en ik denk, nou, ik wil hem eens een keer. Dan uh, heb ik ook een nummer eens een keer van Andy Williams draaien. En Andy Williams uh, zingt dan nu. Both sides now. Pas verhaal, maar ik heb niet geluisterd. Dat maakt niet uit. Maakt allemaal niks uit. Hoor, want dit is gewoon, de, hoe heet het? De instrumentale. De, de instrumentale, Betalen, ja. Ik heb nou zo, had hem zo uh, nog niet geluisterd. Van uh, YouTube. Af, uh, oh, hij gaat ja, toch zingen. Gaat oh. The dizzy dancing way you feel.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 It's love's illusions I recall I really don't know love Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud dreams and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 Life's illusions I recall if I really don't Nou, ja, daar heb je mij mee verwend hoor, want ik yeah. vind dat fantastisch. Ik, en je wil ja, niet. Nou, ik ben er een fan het, van. Het duurde eventjes, ja. He, want uh, ja, het kan een reden zijn. Want uh, ja, ja, ja, het moest, is toch een moest, hele eind, he, uh, Als je vanaf de hemel naar beneden moet komen. Ja, he, en dat, ja maar ah, hij moest ah, ook ah, nog ja. even plassen hoor. Of hij was nog eventjes afgeleid dat hij muziek om te kijken hoe de meisjes voorbij gaan. oké, ja. Music to watch girls by. Oh ja. Hé, hey, ik heb uh, wat opgezocht van, uh, van uh, de buffoons. Ik kom uit Enschede, die mannen. Ja. Die stonden vroeger in de palermo Steeg in Haarlem. Een zijstraatje van de Zijlstraat. Naar de grote markt toe. En aan de linkerkant heb je dus de nieuwe Groenmarkt. En het volgende straatje is de palermo Steeg. Palermo -steeg ja. en, uh, en daar zat vroeger een, uh, een uh, discotheek. Ja, wat waar... later. Uh... Palermo. palermo heet dat, ja en is dus later uh, de, de Steelers, Steelers, Steelers of nee, nee, nee, stalker. De stalker. Nou, ik wist dat het niet. Ja, ik moest even zo denken. Ja. <laughs> uh, stel, stel, stel, stel. Maar die bevoelens... en die klonken fantastisch hoor, uh, live ook. En ik, ze zongen ook een hele hoop repertoire van de Ivy League. Ik zocht, ik zocht. eigenlijk naar het nummer Tossing and Turning. Ja, ja, kan ik niet zo gauw vinden, maar wel My World fell down. Mm. Ze komen uit Enschede, ze heten de Bafoons. En ze hadden grote hits met Maria. Maria. Uit de west Story, onder andere. It's the End, ook zo'n nummer. Maar treden ze ook nog op? Of? Ja, ja, ja, ja, ze treden ook steeds op. Dus, uh, alleen als je betaalt hoor, anders komen ze niet. Ja, nee, dat begrijp ik. <laughs> hey, heb jij ook, ook zo'n artiest die, waar je voor moet betalen dat hij optreedt? Geen idee, geen idee. Ik heb uh, weer uh, namelijk een, uh, een nummertje meegenomen van uh, Fabienne de Mal. Ah, <laughs> een Belgische Française. Een Belgische En zoals ik al zei, uh, ze heeft een andere naam, een artiestenaam, Axel Red. Ja. Daar heb ik vorige week ook al een ja. nummer van meegenomen. Ja. En uh, deze keer uh, is het nummer, uh, ja, het is Frans, maar ik zeg het even in het Nederlands, uh, een vlinder en uh, vooral papillon. Aha. Jolie papillon caresse ma jouw, et c'est tellement doux. D'un battement léger, il m'a réveillé, comme de la soirée, lorsqu'il se pose I'm meeting ces couleurs mon prince des fleurs et fait mère en mai on profiter Nou dat is nou weer toeval omdat jij het nou weer over, vl ja, over vlindert. vlindertjes hebt, want uh, althans... Dat, uh, Heb je ze in je buik? Nou, <lacht> <lacht> luister, ik uh, vorige week... Ja, ik luister, want het is radio dus. Ja, vorige week was ik uh, in Amsterdam, uh, uh, onder de rook van Amsterdam, uh, in Ruigoord, ken je dat? Ruighoort, dat zit ook bij Amsterdam. Ja. Ja, aan het Noordzeekanaal. Ja, ja, ja. Dat is een, uh, een oud hippie-dorp. Uh, ja, ja, klopt, ja. ja. ja. Nou, het was uh, die dag dat ik er was uh, zonnig en helemaal uh, uh, verlaten. Ja, er liepen wel wat mensen rond. Maar uh, ook een kans om daar uh, de natuur eens uh, vast te leggen. Een helemaal ongerepte natuur. Hmm. Met de prachtigste bloemen en, en uh, nou, heel mooi om te vertoeven. En ook heel veel vlinders. Omdat er ook heel veel van die vlinderplanten uh, op het terrein staan. Zeg maar. hmm. Dus nou, ja, het kan geen toeval zijn. Ongeluk. Dat, hebben, we ja, wel, nee, dat, dat is... hebben wij wel vaak. Ja, we is... Maar uh, ik kreeg daar helemaal dat oude hippie gevoel ja oh, Dus je, je hebt zo'n uh, band uh, in je haar gelijk. Dit gevoel. Ja, ja. Ik heb meteen een pot met flowers gekocht. Ja. Ah, flowers... Geen geraniums, zeg. <laughs> De flower pot met Let's Go to San Francisco. Nou, dat is... Yes. Hij heeft ik met ruij te maar, maken. Uh, en ook geen <laughs> vlinders. Nee, De Flower Potman. Heb jij daar een bepaalde herinnering aan die periode, no? Ja, dat is, is mij natuurlijk een, ah, een jonge jaren. Je hoeft niet alles te vertellen, hoor. Maar <laughs> <laughs> nou ja, goed, het is de jaren zestig, hè? Ja, zeventig. Ja. Begin zeventig, zeg ja, maar. Woodstock, ja. Ho -ho hè? Woodstock. Ja, ja, eind zestig, begin zeventig. Woodstock en Amerika natuurlijk volop in oorlog met Vietnam. ja. In de, ja, nee, ja, maar ik, goed, ik heb natuurlijk uh, wat oudere uh, broer en zus en dergelijke... maar ben je daar toch wel in meegegaan uh, uh, in de muziek mm -hmm. van, uh, van die uh, tijd. Zeg maar. ja. ja, goed. Nou, ik heb natuurlijk ook weer een nummer uh, klaargezet. Ja. En het is een uh, instrumentaal nummer. Een volledig oh. instrumentaal nummer. En uh, het is een uh, heel bijzonder instrument eigenlijk uh, in dit nummer. Dat uh, wordt uh, bespeeld. En uh, ik zal het eventjes uitleggen. Uh, ik heb het hier even ook. Daarom opgezocht. Het, heet een, uh, het instrument heet een Chapman stick. Een wat? Een Chapman stick. Een Chapman ja. stick. Een Chapman stick is een elektrisch versterkt. Snaarinstrument. Uitgevonden en gefabriceerd door Emmett H. Chapman. En eventjes wat uh, vertellen. Wat het instrument qua vorm. Lijkt op een elektrische basgitaar. Of wat mm -hmm. daar, Is het geen stok, to, uh, tokkelinstrument. De stick is gebouwd om te tappen. Dat wil zeggen, de noten worden geproduceerd... door met de vingertoppen de snaren tegen het fretboard... de frets, te tikken. Uh, dat noemen ze dan een, een hammer-on techniek. Uh -huh. en het instrument kan op deze manier... met twee handen bespeeld worden. Waardoor de muzikant zowel bas- als melodiepartijen... kan produceren. Om deze te uh, techniek van bespelen mogelijk te maken... wordt de hals van het instrument volledig vlak gehouden. In vergelijking met de kleine bolling... in de hals van basgitaren. Tevens is de snaarhoogte erg laag... Nou, dat is eventjes een kleine uitleg van het instrument. En ik kwam hier op omdat het door een vriend van mij op Facebook werd gedeeld. En een filmpje zat eraan, zeg maar, van YouTube. En dit filmpje heb ik ook namelijk van YouTube afgehaald. En ja, ik vind het wel eventjes wel leuk om dit te laten horen. Het is Robert Robertson die het speelt. En uh, op, den, op zijn uh, Chapman stick, en het is een nummer van de Beatles: While My Guitar Gently Weeps. Mooi wow. instrument, hè? Ja, zeker weten. Heel warm uh, ook. Uh, ja, ik ben ja. sowieso al fan van het nummer. He. Wow, my ja, guitar, Gentie uiteraard, uiteraard. Het is wel een heel bijzonder instrument ook. Uh, je houdt hem eigenlijk uh, niet echt uh, horizontaal, maar meer rechtop, verticaal uh, bijna, zeg maar. Ja. Nou, heb ik begrepen dat wij onze luisteraar Petra Dillema ook rechtop moeten houden. Want die, uh, oh, ik ga uh, ja. nog even <laughs> iets zeggen eigenlijk, want... Ja. Ja, vertel maar, vertel maar, ah, vertel eh, maar. Misschien zijn er nog wat uh, ja, luisteraars die uh, iets meer willen weten over dit instrument ja. uh, en dergelijke. Uh, even op Wikipedia uh, uh, intoetsen. Chapman, en dat is met C-H-A-P-M-A-N. Dus met c h beginnende. Oké, okay. nou, hij heeft vast al meer uh, nummers opgenomen. Met ja, zeker. Die... Er, zijn ook, uh, er wordt ook in uh, uitgelegd dat er, dat er nog meerdere uh, bespelers en dergelijke uh, bekende stikspelers uh, zijn. Oké. Okay. Oh nou, ik heb, heb een verzoekje man. Ja, nee, ik wou het net via... al aan jou vragen. Vroeg, hebben, via... Krijgen we allemaal geen verzoekjes? Ja, maar, ja of via de Facebook hè. Ja, ja, ja. Nou, ja. Uh, maar ja, er zijn ook mensen die gaan naar voetballen kijken natuurlijk vanavond, Ja, dat hè? is jouw tegen Engeland hè. Ja. Ja, de bal is rond, maar ja. het verzoekje is ook rond, Petra, want we gaan hem voor je draaien. En dan heb ik het over een uh, nummer wat ik niet ken. En ik weet niet of, uh, of jij het kent, Orno, van White Lion. When the children cry. White Lion? Ja. Nee. Nou, waarschijnlijk als Engeland verlies vanavond, dan huilen de kinderen. Nou, ja. dan, dan gaan we maar naar luisteren. De Belgen doen het al. Tja. Ja us build again. When the children cry, let them know we tried. Cause when the children sing, then the new world begins. Little child. White Lion, ik heb, het, ik heb het gevonden op uh, Wikipedia, maar het is wel een Engelstalige uh, uitleg. Even kijken oh eruit. ja, natuurlijk. Ja. Op de... White Lion ja. was een Deens-Amerikaanse rockband mm -hmm. die uh, bij elkaar zijn gekomen in New York City. In 1963 gebeurde dat. Uh, uh, samen met de Deense vocalist, en die meneer die heet Mike Trump. En een Amerikaanse gitarist, uh, uh, Vito Bratta. Nou, die vormde dus die groep White Lion. En uh, When the Children Cry is een van hun uh, nummers. Ze hebben er ongetwijfeld nog veel meer. Je moet de volgende keer maar zien wat het, klinkt. het klonk klonken, moet beter. En dank je voor het verzoekje, ook namens de luisteraars. Ja, ik zocht natuurlijk op de Nederlandse Wikipedia. Dus dan, uh, ja. Ja, dan, ja, ik ook. Maar goed, het, ik, ik heb het op Google heb ik het, heb ik het ingetypt. Oh, ja, op die ik... manier. Ja, ja, ja. Nee, ik zit in dus de automatisch. Zit ik al die dingen in uh, Wikipedia uh, opgestart uh, te ja. zoeken. En ja. dan, dan voor het Nederlandse begrip staat het uh, van uh, aanmaken. Maar ik zie hier een, een aantal albums van ze uh, op Spotify staan. Maar het klinkt ook een beetje, tenminste, uh, de stem ook. Van. Um, uh, ja, nee. ja, ik ga er even over nadenken. Komt het, uh, komt... het weer naar boven? Ja, met Alzheimer nee, uh, ja. Oh, ik ben natuurlijk weer aan de beurt. He. Je hebt toch geen. Ja, je, ja, ja. ja. Ja, maar dat Oh, ik zat natuurlijk te zoeken. Ja. Dus had ik weer niks opgezocht, oh, uh, klaargezet. Ah, ah. Nou, zal ik me draaien. Nee joh. Het... Oh. Weet je wat? Ik doe wat de talig Ja. En ik doe uh, eigenlijk wat ik. Uh, dus uh, het eerste optreden wat ik in Caprera heb gefotografeerd. Ja. Dat was namelijk uh, de kast. En ik doe uh, dat bekende nummer. De kast? Nee, nee, nee, nee, dat was nog niet de kast. Ja. Oh. oh. In Dijendijk. Hart van mij, gevoel. Die... Oh nee, dat was de dijk. Ja, ik kan het zeggen. Ja. Nee, maar Is dit, het... Haar... is dit hard van mijn gevoel? In Nijedij. Oh, in Nijedij, oké. Okay. Siep van de Ploeg. Ja. De nacht is voorbij. De zinne is vrij. Om te in. Als we de moeder is te nij, om stil te steken. Er leven die drang, het wacht je te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, nee, het bang, het hoeft niet meer. De dus ik ging daar beginnen, dat, dat waar die ben. Je over het van ons rennen, zonder zin. Jouw, die hoog, jouw die heet, met die jammer jouw met heet, als doe het daars maar mij. Je is mijn hand, je is mijn heet, jouw met bestem omdacht. Lang wie het kan, Sinds je stuur, komt het daar, vindt het lucht zinbaar, in een naaie daar. Ja, het is bijna tijd hè. Dus we kunnen niet eens het mooie nummer uitdraaien. Nou ja, maar we kunnen hem nog een stukje laten horen. Want ja, hebben we hebben nog een wel. anderhalf minuut nu. Ja. Dank voor jouw inbreng weer, Ronald. Ja, Onno. graag gedaan. En uh, ja, volgende week dan, uh, dan uh, ben ik er niet. Ah, okay. Nee, en, en dan heb ik vakantie in een aantal weken. Uh, want dan haal ik mijn lieve zoon Leroy op. En dan gaan we leuke dingen doen. Dus ja, dan uh, schiet de radio er even bij je in. Maar je van die zorgt altijd voor... Uh, voor mooie muziek, dus uh, de mensen kunnen gewoon aan de zender blijven luisteren. Dank ja. u wel allemaal voor het uh, luisteren We, voor uw verzoekje ja. en uh, tot uh, over een paar weken. Zo is dat? Dank je wel.